Dooral Megens met het NOS-journaal. De minister Grapperhaus van Justitie noemt de rellen en het extreme geweld van gisteravond in Rotterdam weerzinwekkend om te zien. Grapperhaus noemt het in een verklaring misdadig gedrag. Demonstreren is een groot recht, maar dit heeft volgens hem niets met demonstreren te maken. Verder spreekt hij diep respect uit voor alle agenten en ME'ers, maar ook alle brandweermensen en andere hulpverleners... die gisteren hard hebben gewerkt om de rust in de stad terug te brengen. De demonstratie tegen de coronamaatregelen die vanmiddag in Amsterdam zou worden gehouden, gaat niet door. De organisatie heeft dat besloten na de rellen van gisteravond in Rotterdam, waarbij zeker zeven mensen gewond raakten. Op sociale media gaan geruchten dat een van de gewonden is overleden. De organisatoren verwijzen daarnaar en zeggen dat de veiligheid van de demonstranten niet kan worden gegarandeerd. Bij de politie in Rotterdam en de Rijksrecherche is geen melding gedaan van iemand die zou zijn overleden. Het Europees Geneesmiddelenbureau adviseert positief over de coronapil van farmaceut MSD. Die kan worden gebruikt door volwassenen die geen extra zuurstof nodig hebben... en die een verhoogd risico hebben om ernstige covid te krijgen. De virusremmer moet zo snel mogelijk na een positieve test... en binnen vijf dagen na de eerste symptomen worden ingenomen. Twee keer per dag, vijf dagen lang. Behalve MSD is ook farmaceut Pfizer bezig met de ontwikkeling van een coronapil. Michael Sakashvili is gestopt met zijn hongerstaking, zegt zijn arts. De Georgische oud-president werd vorige maand opgepakt toen hij terugkeerde naar zijn geboorteland. Hij was eerder bij verstek veroordeeld voor machtsmisbruik in de periode dat hij president was. Het weer bewolkt, soms wat motregen. Met 10 tot 13 graden wordt het vrij zacht. Vanavond gaat het vaker regenen. Morgen wisselend bewolkt met een bui en iets kouder... Na het weekend, droog en geregeld zon. De temperatuur gaat dan verder omlaag. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet waar. Een mooie muziekje van uh, Fleetwood Mac, en in het tweede uur uh, heb ik u al verteld dat wij met een aantal mensen gaan praten. En een van deze mensen is mevrouw Jansen van Bewonersplatform Leefbare Kust. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, kijk even terug. Uh, wij hebben uh, gelezen dat jullie gereageerd hebben op de motie die aangenomen is 28 september. Uh, ja. Die motie behelst, ik ga hem even heel kort uh, voorleggen, het college op te dragen. Het vierkwartaal in 2021 een plan van aanpassing van de rijrichting Maristraat, Brederoostraat, Boulevard van Zowel voor fietsers en auto's aan de raad voor te leggen. participatieproces voor de bewoners op korte termijn te starten. En de provincie Noord-Holland te informeren over bovengenoemde aanpak. En daarmee toegezegde subsidie veilig te stellen. Um, jullie reageren daarop. En de toelichting is ongeveer vier pagina's lang. Uh, kunt u daar uh, een, een korte samenvatting van geven? Zeker. Het gaat om twee dingen. Het gaat om proces en het gaat om inhoud. Uh, de herinrichting van de boulevard. Daar is een, uh, toch ruim geruime tijd, twee jaar, uh, overheen gegaan om dat ontwerp uh, te maken. Met bewonersparticipatie en met participatie van alle belanghebbenden. Dus daar is, uh, we hebben we het eindproces, het ontwerp wat uiteindelijk is door de raad is vastgesteld... Uh, dat hebben we ook omarmd. En we hebben uh, de raad en ook de wethouder complimenten gemaakt over de kwaliteit van het participatieproces. En nu uh, de spade in de grond is gegaan en eigenlijk de uitvoering is gestart, gaat de raad om eigenlijk nou, na de uitvoering uh, een hele belangrijke zaak terugdraaien daarin. En daar hebben we heel veel moeite mee. Dus dat klopt natuurlijk helemaal niet. Um, en uh, ja, je draait een heel belangrijk aspect, de omkering van de rijrichting terug, terwijl we dat, uh, of dat verander je, terwijl we dat uh, uitvoerig hebben besproken tijdens het participatieproces. Dus even even terug naar die, uh, die rijrichting. Uh -huh. wat, wat is er toen besloten, voor de duidelijkheid? Nou, de rijrichting die is zoals die uh, in het plan, zoals het is aangenomen door de raad, is dat zoals het nu ook is. Je gaat van noord naar zuid. En je, er zou een fietsstraat komen, twee-richtingsverkeer voor fietsers. Daar is uitgebreid over gesproken over de veiligheid daarvan, over de consequenties daarvan. Want en nu wordt ook op de boulevard twee kanten uitgereden, ook al mag dat niet. Ja. Maar om eigenlijk een situatie die nu bestaat en soms wordt gedoogd uh, um, beter te regelen... is die twee-richtingsverkeer er gekomen, ook vanwege toeristische redenen. En de provincie heeft... Uh, subsidie beschikbaar gesteld voor het aanleggen van die fietsstraat. Okay. Uh, dus dat is eigenlijk steeds een, een belangrijk uitgangspunt geweest in, uh, in het ontwerp van uh, de herinrichting. En ook in het uiteindelijk ontwerp uh, lag dat vast. De omkering van de rijrichting is één keer heel kort aan de orde geweest in het begin. We hebben uitgebreid nagekeken, ook de alle verkeersspecialisten en belanghebbenden hebben nagekeken en uiteindelijk gewikt en gewoon geconcludeerd dat dat niet een goede ingreep zou zijn. En daarmee was dat eigenlijk klaar. Het ja. is dus heel erg raar om dan in het proces, nadat het allemaal is vastgesteld, nadat de uitvoering al van, uh, van start is gegaan, om, om dit punt dan zomaar eigenlijk postklaps om te draaien. En dat, dus dat is het proces en de andere kant daarvan is de, de inhoud. Want wat is dan de argumentatie daaronder? Die onderbouwing is, die is eigenlijk flinterdun, die is niet aanwezig. Er zijn helemaal geen goede argumenten voor om dat te doen. Anders dan de indruk van een van de raadsleden dat, uh, dat het tweerichtingsverkeer onveiliger zou zijn. Uh, nou ja, daar hebben wij uh, grote twijfels over of dat daadwerkelijk zo is. En het is ook op geen enkele manier onderbouwd. Dus uh, ja, nu uh, is er een bureau aan het kijken naar de, uh, de manieren om dan die rijrichting om te keren en wat de consequenties daarvan zijn. En uh, ja, ik hoop dat het bureau zijn werk goed doet en, en beide varianten voor- en nadelen in kaart brengt. En dan zul je bij alle waarschijnlijkheid toch zien dat die onderbouwing uh, voor dit raadsvoorstel uh, er niet is. Maar het is natuurlijk... En op dit moment, in de huidige praktijk, als ik dat nog even mag toevoegen. Ja. De huidige, in de huidige praktijk is er, uh, we hebben nu te maken met twee uh, parkeren aan, aan uh, weerszijden van de straat. Daar gaat één parkeerstrook weg. Hè? Dus één parkeerstrook blijft bestaan, dus dan heb je al de helft met de auto's. En nu is er tussen de auto's en de, de, de, waar de fietsers rijden geen, geen ruimte. Ik bedoel, dat, is, uh, dat zit heel dicht op elkaar. Straks zit daar een uh, 70 centimeter tussen. Tussen uh, de, de geparkeerde auto en, en de fietsstraat. Dus als je dan wegrijdt, dan heb je echt nog wel een, ruim de tijd om te zien of er wat aankomt. Mm -hmm. en dus het is heel, we vinden het echt heel vreemd. We vinden het uh, procesmatig. Uh, dat is eigenlijk de kern van ons bezwaar: dus procesmatig. Het klopt niet. Het dus doet geen recht aan de participatie. Ook als er nu de motie die je net voor uh, las, mm -hmm. geeft aan dat er opnieuw bewonersparticipatie moet ja. plaatsvinden, dat is natuurlijk een godspe. <laughs> dus echt te gek. Ja, weet je, dan voel je je toch als burger echt niet meer serieus genomen. En dat vind ik heel kwalijk. Juist in dit maar hoe wil je dat niet. Hoe, hoe, dus hoe, zou, dat het de... dan, hoe zou het dan komen dat uh, de, de, het plan? wat jullie ook geparticipeerd hebben en meegeparticipeerd hebben... en het goedgekeurd hebben, dat er ineens door uh, de coalitie... dat zijn ongeveer zes partijen, uh, een, een omzwaai is. Het is een hele vreemde zaak. Het is plotskaps gebeurd. Het is, is, uh, is hogere politiek. Uh, maar ik denk toch dat... en ik doe ook echt een klemmend beroep op de, de, de fracties in de gemeenteraad... om nog eens keer heel goed te kijken naar hoe dit proces gelopen is. En ook hoe deze aspecten zijn meegewogen in het hele verhaal. En uh, kijk, uiteindelijk gaat het dus blijkbaar weer om, om de, de, de subsidie. Nou, dat snap ik. Want diezelfde, zeg maar, de, de fractie die ervoor heeft gezorgd... dat dit, uh, deze laatste motie is aangenomen... Die heeft ook al eerder voorgesteld om die twee richtingsverkeer, fietsersverkeer, terug te brengen naar één richting. Omdat het veiliger zou zijn. Dat mag, maar als je daarmee de subsidie verspeelt, dan moet je ook zeggen, dan, dan moet ik daar een andere dekking voor zien te vinden. Dat is toch mm -hmm. heel gek om dan gewoon eh, plots klap zo'n zo ja, zo, zo truc uit te halen. En, je, je, en dan... je draait je plan eigenlijk om om subsidie te krijgen? Ja, daar komt het op neer. En uh, de vraag is of dat nodig is. En uh, als dat echt niet... De, overigens de, de provincie heeft helemaal niet gezegd... dat, uh, Niet formeel gezegd dat... Die subsidie dan ook van tafel zou zijn. Uh, dus uh, ik vind het ook een beetje... Voor de troepen uitlopen. Uh, en een ander aspect... Wat misschien ook nog wel relevant is... Om mee te wegen het hele verhaal, Is dat er een, een totaalverkeersplan... Uh, in, in de maak is. En dat je natuurlijk niet... Als je een totaal, totaalverkeersplan voor Zandvoort wil hebben waarbij alles goed doorstroomt en je gaat één aspect daar nu uithalen en daar een belangrijke ingreep doen, dan heeft dat effect op de doorstroming en op de mobiliteit. Op het dus dat totale plan. Dus moet je heel gaan bekijken. Mm -hmm. En nu ga je dus, uh, dat was, is nu niet zo, nu kun je eigenlijk doorrijden zonder dat je verkeer kruist en door deze ingreep ga je een uh, um, kruising tot stand brengen. ...in het verkeer, waardoor je dus opstoppingen kunt krijgen. Ja, dus dat, dus dat tweede... vinden we allemaal heel erg ongelukkig. <laughs> uh, dus op de inhoud. Hè? En, dus ik denk dat er toch nog wel heel veel uh, te zeggen is... voor ...als, het dan, uh, als dat zo'n belangrijk punt is, die subsidie... ...om dan te zeggen, jongens, laten we het nou gewoon houden zoals het is. Mm -hmm. uh, uh, zoals het nu in het ontwerp staat. Dat is echt heel uitgebreid, gewikt en gewogen. En laten we eerst eens de komende jaar kijken hoe dat gaat... En als er echt een belangrijke aanleiding is op basis van de, de, de veiligheid om dat uh, te veranderen... dan kun je dat altijd nog doen en dan past het ook in het grote verkeersplan. In plaats van dat je dat nu eruit ligt. Dus ja, dat lijkt ons echt veel verstandiger. Ja, voordat die, uh, uh, die grote besluiten gedaan worden en uh, die motie uh, aangenomen en uitgevoerd gaat worden... is het niet zo dat de wethouder nog steeds in onderhandeling is over die subsidie? Ja, bij, bij ons weten we, uh, heeft de provincie daar nog niet een definitieve uitspraak over gedaan. Dus waarom zou je dan daarom zeggen, waarom zou je voor die troepen uitlopen? Omdat je bang bent om de subsidie kwijt te raken. Ja, angst is een slechte raadgever. We hebben toch gewoon een heel <lacht> goed verhaal hier. En dat, uh, uh, ja, goed als de, de provincie zou vasthouden aan... Uh, Kijk, men wil graag een fietsstraat. Mm -hmm. Het wordt ook een fietsstraat, maar goed, dan niet voor het twee richtingsverkeer. He, de, de auto wordt echt wel uh, de fietser heeft voorrang op, op, op de, uh, de auto in de hele plannen en zo is het allemaal ook opnieuw ingericht. Mm -hmm. Dus er, er wordt ook al echt een uh, goede poging gedaan om het uh, verkeer ook zoveel mogelijk uh, naar parke parkeerterreinen Zuid te leiden. Um, zodat je ja, wat minder beweging krijgt op de boulevard. Maar goed, je zult niet on, uh, voorkomen dat mensen graag met een auto toch nog langs de boulevard rijden om te kijken of er nog een is. Is. Maar goed, de helft van de parkeerplekken gaan daar dus weg. Ja. Dus dat, en mensen die hier regelmatig komen... zullen op een gegeven moment ook... Ja, toch wel sneller de weg naar parkeerterreinen Zuid weten te vinden. Mm -hmm. um, maar goed, he, dus, daar zul je goed, mm. uh, er is gewoon goed naar gekeken in het plan. Dus ik denk, dan hou dan maar vast aan het plan. Ja. En als je het plan houdt zoals het is... dan heb je en je subsidie veiliggesteld... En uh, je hebt niet te maken met um, uh, ja, mobiliteit, wat zometeen wordt beperkt. En uh, die omgekeerde rijrichting vinden we om diverse redenen heel ongelukkig. Ja. Nu uh, is die reactie uh, naar uh, de gemeente gegaan. Hè? En ik, uh, ik heb gelezen, maar u sluit af met een uh, drietal uh, eisen. Die wil ik even kort aanhalen. Mm. Uh, want anders gaan jullie dus niet mee in die uh, participatie. Het uh, BLK wenst openheid en inzage in alle rapporten en adviezen van de verkeersdeskundigen en de politie van alle besproken scenario's... betreffende parkeren, veiligheid en effecten. De uitkomst van het participatieproject wordt door alle betrokkenen gerespecteerd. En aan het participatieproces wordt ook deelgenomen... door de portefeuillehouder of afgevaardigde van de gemeenteraad. Uh, dat zijn knalharde eisen. Ja, en waar ook geen invulling aan is gegeven. Dus eh, BLK heeft ook niet formeel deelgenomen aan een overleg wat onlangs heeft plaatsgevonden. En dat, dat, noem, dat noem ik ook geen participatieproces. Je? je kunt niet, je kunt, dat was een, een overleg wat nog één keer is belegd, en waarbij dan een aantal belanghebbenden, waaronder de bewoners, dan uh, mochten komen om uh, nou ja, hun argumentatie op tafel te leggen. Ja, dan dat is een soort van. Hè, dan hoor je nog één keer uh, de mensen en dat is het dan. Ik bedoel, en er was inderdaad nog geen wethouder bij of, of, of raadsleden. Dus ja, dat is, dat is de projectleider en het bureau wat, wat nu uh, weer het een en op papier moet zetten. Er gaat ook allemaal weer geld mee gemoeid. Ik vind het echt allemaal verspeelde moeite en, en kosten. Die kun je in een proces wat, wat eigenlijk al gelopen was. en um, dus we hebben formeel niet deelgenomen. Uh, maar een van onze leden heeft er wel uh, bij. Is en vandaar dat we wel mm -hmm. weten, wat er. En we hebben ook wel geprobeerd daar in te brengen op te leveren. Maar wij kwalificeren bij, bij dat niet als een participatie. Nee, die uh, opmerking is juist. Want jullie eisen gewoon uh, deelgenoten worden van dat uh, proces. Hebben jullie van de gemeente reactie gehad op jullie, uh, uh, op jullie reactie? Nee. nee. Dat, is kort, dat is kort, maar krachtig. Nee, die hebben we niet gekregen, nee. Dus uh, ja, dit, dit is eh, uh, we hebben uh, uiteindelijk wel het, het projectleider uh, contact. Maar daar hebben we ook altijd goed contact mee gehad. Ja. Hè? Dus we hebben zijn we zijn eigenlijk in het hele proces nee, uh, uh, gewoon als, als bewoners, als belanghebbenden, heel goed betrokken geweest. En daarom vind ik het ook zo jammer omdat uh, het echt een, een, een, een, een juist een, een, een, een schoolvoorbeeld was van hoe het wel had hè, hoe je wel goed kunt participeren en om dat dan op het laatste moment dan zo te beschadigen uh, dan, hè, dan dat vraag ik me ook vanuit een even los van de inhoud ook vanuit een, een ja politiek en democratisch oogpunt vraag je dan gewoon af van, van, van ja waarom doe je dit en, en wat, wat levert dit nou op uh, en nogmaals de onderbouwing die is er niet eens het, het is hogere politiek Um, ja, het moet toch echt anders kunnen. En ik zou echt, wij zouden echt wensen dat uh, ja, de politieke partijen in Zandvoort um, hier nog eens goed naar, naar kijken. En hierop reflecteren en kijken of we niet een manier kunnen vinden. En die is natuurlijk altijd te vinden als je wil. Heeft, heeft u, ja. Uh, ja, om, ja, om, om, om dit in, in goede banen te leiden. Heeft u inmiddels uh, na deze reactie uh, ook, ook gesproken met politieke partijen? Uh, waarom heb je dat nou gedaan of waarom heb je dat niet gedaan? Ja, daar zijn we mee bezig. We, zijn, we proberen inderdaad onze brief nog verder gewoon toe te lichten. En ook te horen van de verschillende partijen hoe zij erin zitten. En uh, ja, wat, wat hun afwegingen zijn geweest. Of, uh, en hoe we tot nader tot elkaar kunnen komen. Um, want uiteindelijk gaat het ook om gewoon een constructieve dialoog hebben hierover. Uh, het heeft geen zin om uh, uh, modder te gooien, maar nee. ik vind het op, oprecht heel jammer. Uh, want ja, het is niet nodig en uh, de argumentatie is eigenlijk veel te dun. Mm. Ja. En ik ben benieuwd waar het bureau zometeen uh, mee terugkomt. En ik verwacht eigenlijk dat dat daar ook wel uit zal blijken. En, uh, ja, beter te half gekeerd dan de hele gedwaald. Dat is dus uh, duidelijk. vasthouden gewoon vasthouden aan het, punt, aan, aan het ontwerp wat er, uh, wat er ligt. En dan kun je altijd nog na een jaar of twee jaar kijken hoe, uh, of de situatie echt om verandering vraagt. Okay. Wat zijn jullie volgende stappen? Nou ja, op dit moment proberen we met uh, de partijen in contact te komen en um, een gesprek te voeren hierover. Um, en dat zullen we ook wel met uh, de wethouder doen, voor zover ik op het daarvoor ja, open staat. En dan uh, ja, hoop ik dat het. Uh, dan denk ik dat de, de bureau gaat terugkomen met. Uh, een, nou ja, niet met een advies, maar met een inventarisatie, heb ik begrepen. En dat zal uiteindelijk wel weer teruggaan naar de, naar de raad. En, uh, nou, kijk, uh, voortschijnend inzien. Mm -hmm. Dus dan hebben we misschien wel dit punt uh, goed verkend. Uh, want het was één fractie vond in ieder geval belangrijk. En uh, wellicht dat, dat dat toch aanleiding geeft om het. Uh, Opnieuw uh, te, bekijken. te overwegen. Ja. Ja. Nou, uh, we gaan dat uh, zien. In ieder geval uh, uh, moeten jullie op punt 2 van de motie die aangenomen is uh, in het participatieproces deel gaan nemen. Dus, uh, nou, nee, sorry, dat ik, mag ik dat nog toevoegen? Ja? Dat is volgens mij gepasseerd. Dat, dat participatieproces was niet meer en niet minder dan, dan, dan, dan, dan die bijeenkomst. Overleg. Nou ja, uh, ja. dat was wel erg kort dan. Nee, daar werd inderdaad geen participatie. Oké, okay. goed. Dat is echt. Uh, Hartelijk dank voor de, ja, voor de aandacht. Ja. Uh, mevrouw Jansen, dank voor uh, de uitleg. En uiteraard blijven wij het hele proces van uh, de Zuidboulevard volgen. En uh, dan horen we elkaar weer. Dank u wel. Heel fijn. Bedankt. fm Race Radio, Pit Report. Pit Report. Pit Report gaan wij ook doen vanuit de pits. En wij gaan spreken met Sebastiaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een jingle of is het geen jingle? Ja, dat is een uh, fantastische intro, <laughs> <hero>, zeker. <ja. laughs> wij, uh, wij hebben elkaar uh, een uh, tijd geleden gesproken toen jullie nog aan het opbouwen waren. Ja. Um, hoe is dat allemaal verlopen bij het circuit verder? Ja goed, het, was, uh, het waren drukke weken natuurlijk uh, om um, onze eerste race vestiging neer te zetten. Um, maar uh, ja, dat is allemaal goed verlopen. En er zit een heleboel uh, techniek in. Um, qua simulatoren, qua stuurtjes, qua schermen, qua lichteffecten, rookeffecten, noem het allemaal maar op. Dus uh, er moest een hoop gebouwd worden, maar uh, dat is zeker goed gaan. Ja, we hadden dan? al... Uh, uh ook wel verteld over software en technische specialisten. Dus die zijn allemaal ja. langs geweest. Nu is de zaak operationeel? Ja, zeker. Ja, het is nu operationeel en uh, al een aantal uh, maanden, al sinds eind september. En uh, ja, we merken dat vooral heel veel um, um, groepsuitjes, uh, uh, bijvoorbeeld met zakelijke arrangementen en dergelijke, bij ons uh, langskomen op het circuit. Maar ook steeds meer uh, particulieren die gewoon uh, die weten zeg maar, dat, het, dat het circuit een open karakter heeft, en dan het, uh, het circuit opkomen om uh, bijvoorbeeld een race te kijken die er echt gaande is, maar dan ook ons treffen waar je dus virtueel kan racen. Die, uh, die mensen vinden jullie? Uh, hoe vinden ze jullie? Uh, nou, we hebben uiteraard wat, uh, wat marketingcampagnes draaien. Ik denk nou, een stukje mond op mond reclame. We mm -hmm. hebben een uh, reclame op televisie draaien sinds een, uh, een paar dagen. Dus, uh, dus door dat soort middelen uh, vinden ze ons. Oké, okay. en uh, de groepsarrangementen, Je komt natuurlijk met een aantal mensen. Uh, ja. Heb je het de vorige keer ook verteld? Hoe, hoe, hoe is dat nou tegen elkaar racen? Ja, dat is eigenlijk het allerleukste. Kijk, je kan natuurlijk, uh, misschien hebben sommige mensen die luisteren wel een simulator zelf thuis staan of een stuurtje. Uh, nou, wij doen daar een aantal schepjes bovenop. Uh, allereerst hebben wij er uh, een volledige crit, dus twintig simulatoren, en dan kan je dus met twintig met man tegelijkertijd op hetzelfde virtuele circuit rijden, uh, en dat wordt allemaal begeleid dan door een, uh, een marshal, zoals we die doen, uh, yeah. die doet de slag van de race en die geeft tips en tricks, uh, en die zorgt ervoor dat, uh, dat de beleving zeg maar ook voor mensen die nog nooit in een uh, simulator hebben gezeten ook nog leuk is. Want, uh, ja, het, is, het is voor ons belangrijk dat, uh, dat het voor iedereen toegankelijk is en niet alleen maar voor de gamer of juist voor de, voor de racer of zo. Mm -hmm. We kunnen hem, uh, zo de simulator instellen dat, uh, dat hij een hoop helpt qua hulpmiddelen en qua tractiecontrole en dergelijke, waardoor het uh, dus voor iedereen dus ook toegankelijk is. Dus uh, de, de, de mindere racer die kan gewoon lekker meerijden en ook racen tegen een uh, specialist, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut. Ja, we hebben wel twee verschillende klassen daarin, zeg maar. We hebben een, een geworden race. Nou, daarbij uh, nodigen we natuurlijk wel juist de mensen uit die uh, al wat meer ervaring hebben. Uh, en dan zetten we ook juist wat meer hulpmiddelen uit. Dan moet je bijvoorbeeld zelf schakelen. Dan heb je minder grip, uh, waardoor het nog realistischer wordt. Maar onze reguliere races zijn gewoon. Uh, uh, zo in te stellen dat hij inderdaad uh, een stuk makkelijker gaat, maar nog steeds wel dezelfde beleving heeft uh, door middel van die Marshall, die dus persoonlijke aandacht geeft en verslag doet, en wat ik zeg, die hmm. rookeffecten... de vibratie en het stuurtje, en allemaal van dat soort technische elementen om die beleving zo leuk mogelijk te maken. Deelt hij ook uh, tijdstraf uit? Uh, dat kan. Dat zien, uh, <laughs> <laughs> We zien uh, redelijk wat mensen, zeg maar, soms doorgaan, terwijl er een bocht daar komt. <laughs> en uh, ja, dan. Uh, dan, dan uh, kunnen we daar inderdaad achteraf een, uh, een straf op geven of op dat moment uh, meteen maar het, uh, ons concept is eigenlijk dat we beginnen met een instructievideo uh, die instructievideo wordt uh, gegeven door uh, Tom Coronel Digitaal um, en uh, daarna gaan we een vrije training doen uh, dus dan kan je even wennen aan het circuit en aan het stuurtjes, zodat je een beetje warm kan draaien en dan uh, de kwalificatie en dan pas de race dus Voordat we zeg maar bij het race-element zitten, dan hebben mensen al best wel wat rondjes over die baan uh, gereden, virtuele baan. Waardoor ze hopelijk uh, niet uh, te veel afsnijden. Maar uiteraard, als we dat expres doen, dan, uh, dan zullen we daar zeker uh, op handelen. Maar uh, de, de fun factor is wel een hele belangrijke. Ja, natuurlijk. Ik vraag het ook zo. Maar ik vond het wel <lacht> grappig, omdat je dan in je scherm te zien krijgt dat je under investigation bent. Ja, wij kunnen inderdaad uh, precies zien of iemand, uh, met hoeveel kilometer per uur iemand uh, van de baan heeft getikt bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat kunnen we allemaal altijd zien. Als je nu uh, uh, zo dat hele proces neemt, hè? je komt binnen, je krijgt een instructiefilm, je gaat lekker vrij trainen, kwalificatie en dan doe je nog een race. Hoe lang duurt zo'n programma? Ongeveer een uur. En dat is dus eigenlijk simuleren dan een in dit voorbeeld dan een GP-weekend. Hmm. Dus, uh, wat je zegt, vrijdag een kwalificatie en race, met daartussen dus instructies. Dus een stukje ja, laten we theorie praktijk noemen. En dat duurt dus uh, ongeveer een, uh, een uur. Boek je dat als een, uh, een uur of boek je dat als een arrangement? Uh, nee, in principe kan het allebei. Maar het meeste mensen boeken het uh, gewoon uh, als een uur ziet. Als, uh, als je bijvoorbeeld naar de bioscoop gaat, dan zie je welke films er draaien. Nou, bij ons zijn het welke circuits uh, we gaan racen. Dus je ziet bijvoorbeeld om twaalf uh, uur racen we uh, Zandvoort. Om uh, 1 uur racen we Monaco, noem maar wat. En dan zie je op de website hoeveel plekken voor dat circuit uh, nog beschikbaar zijn. Voor die virtuele race. En dan kan je daar met twee mensen of met uh, tien mensen. Dat maakt eigenlijk niet uh, uit met hoeveel mensen je komt. Tot het... De creenspol zit van 20 personen. Nou, oh, dat is uh, wel groot. Dus als één als iemand die heeft zin, dan kijkt op, hij uh, op de website en zegt nou, ik wil graag in, in Monza racen. En dat is uh, van 4 tot 5. Dan boek je van 4 tot 5. Ja, exact. En dan race je dus uh, uh, tegen mensen die je uh, niet kent, dat kan. Dat is uh, wel heel erg. Ik had meer het idee dat je als groep daar wat uh, kan doen. Maar je kan dus gewoon als enkel uh, als één daar lekker naartoe gaan en uh, een keer uh, uh, racen. Ja, absoluut. Um, nou, uiteraard is dan de vraag: wat kost zo'n uurtje? Een uur is uh, 25 euro. En uh, we hebben nu een actieloper met, uh, met uh, priority, dat is van Foto van Zico. En als je dan foto van de zico-klant bent, dan krijg je nog eens uh, extra korting uh, op, uh, op, onze, op onze races. Maar het oh. reguliere tarief is 25 euro voor een, uh, een uur dus. Nou, ik heb dat gezien op uh, Priority, uh, ik heb, daar heb je een website voor en daar kan je het op zien. En dat is eigenlijk ja. alleen als je lid bent van of Vodafone of Ziggo, is het toch? Exact, ja. Uh, nou, het lijkt mij nog steeds interessant. Ik had toen al een keer geroepen ik kom een keer kijken, maar dat kom ik zeker een keer doen. Um, waar vinden we jullie uh, fysiek op het circuit? Uh, wij zitten uh, bij, de, bij de pitboxes in VIP Lounge 11... En uh, daar uh, staat uh, le letterlijk de rode loper ligt uit uh, om, uh, om mensen te verwelkomen. Dus ik vip Blanche 11 bij de, bij de Fitboxes en uh, wat ik zeg, het uh, circuit heeft een uh, open karakter. Dus in principe kan je daar altijd uh, terecht, tenzij er echt de eerste momenten zijn, uh, zoals uh, de Dutch, Dutch Grand Prix bijvoorbeeld inderdaad. Maar in principe kan je daar altijd terecht en uh, handig is wel even, is natuurlijk om te kijken vooraf op de website uh, van wat tijdslots uh, zijn die beschikbaar zijn. Oké, okay, nou, ik weet voorlopig weer genoeg. En we zijn nog steeds een keer, uh, we komen echt een keer langs. Uh, ja, heel graag. <laughs> ja, ja, u zei toen al een keer van nou heb, je, dan heb je de beleving, maar die hebben we nog niet. Dus die gaan we zeker een keer uh, doen. Hartelijk dank ja. voor de uitleg uh, hoe het nu allemaal operationeel uh, werkt. En ja, als mensen het interesse hebben, rij lekker naar het of kijk op de website, zou ik zeggen. Ja, heel graag. Dankjewel voor de voor tijd. Sebastian Smit, bedankt voor het interview. Graag je nou. Dankjewel. Bedankt.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 Dit was Sissi Catch met Jump in My Car. Uh, wij gaan praten over de seniorenweb. Uh, en ik moet even kijken uh, met wie wij gaan praten. Want dan ben ik even vergeten. Jolanda van As, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Uh, het seniorenweb is inderdaad een heel groot web, heb ik uh, ondervonden. Er staat uh, ja. van, al, van alles op. Uh, het eerste wat bij mij opkwam, uh, er was een AMBO of is een AMBO. En nu is er een seniorenweb. Waar, waar zie ik dat verschil? Oh, dat zijn wel twee heel verschillende dingen hoor. En we bestaan allebei al heel lang. Ambo en. Uh, het is trouwens Senior Web, zonder de EN in het midden. Maar dat uh, is een vergissing die heel veel mensen maken. Um, ja, wij bestaan al 25 jaar. En eigenlijk met de komst van internet. Um, en de eerste computers, eigenlijk dat mensen dat privé thuis gingen gebruiken. zijn wij al uh, als een stichting ooit begonnen. En sindsdien. Uh, uh, ja, eigenlijk actief gebleven om ouderen wegwijzen op het internet en computers te maken. En de Ouderenbond is echt een ja, belangrijke behartiging voor alle onderwerpen die ouderen aangaan. Of dat over zorg gaat, over pensioenen. En daar houden wij ons zeg maar niet mee bezig. Wij richten ons echt op ouderen digitaal vaardig maken. Dus uh, het zijn wel, we werken wel met je samen natuurlijk en uh, dat soort zaken. Maar ja, we hebben wel een hele andere missie en we houden ons met andere dingen bezig. Uh, ja. ja. Nou, als ik het uh, bekijk, en een, een, u uh, heeft daar een keurig staartje van gemaakt over de digitale wereld van de senioren. Dan mm -hmm. doet 95% aan e-mail, 91% mm -hmm. aan internetpakkeer. Dat vind ik redelijk hoog voor senioren. 89% doet informatie opzoeken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ja. uiteindelijk uh, komen we bij de 35% de sociale netwerken gebruiken. Die ligt het laagste in deze uh, statistiek. Ja. Ja, ja Nederland dat uh, bestaat natuurlijk als u, bijvoorbeeld, veel langer. Uh, uh -huh. Dus dat uh, doet echt pijn iedereen. En dat, uh, ja, dat heb je ook voor heel veel dingen gewoon ook nodig. <laughs> dat, uh, heel veel communicatie gaat natuurlijk uh, uh, via e-mail. En iets als internetbankieren en informatiebezoeken... dat zijn natuurlijk praktische toepassingen... waar mensen al vrij snel mee beginnen. Sociale media is meer iets wat... Uh, eigenlijk de laatste zoveel jaren populair is geworden. En je merkt ook wel dat ouderen natuurlijk soms... Uh, nou ja, ze zijn niet altijd de uh, allereerste om iets te gaan doen. Was op het moment dat bijvoorbeeld al hun kinderen en kleinkinderen ook zoiets doen, en denken ze: Nou, dit is ook leuk dat gaan we ook eens doen. Dus ze <lacht> lopen er een beetje achteraan, Het gaat gaan uiteindelijk wel doen. Dus vandaar dat dat natuurlijk wat lager is. En niet iedereen uh, vindt sociale media uh, leuk om te gebruiken. Dat uh, is natuurlijk uh, ook gewoon een ding. Niet, uh, niet iedereen uh, uh, ja, heeft daar zin in, zeg maar, om uh, persoonlijke dingen te delen. Allemaal met andere mensen. Dus dat uh, zal natuurlijk nooit zo hoog worden als. Maar nou ja, e-mail of internet bankeren. Als ik uh, de, de, de conclusies van u neem uh, in het laatste persbericht dan haakt ongeveer uh, de helft af, sterker nog, 82% wil uh, betere omgangsvormen en anders haken ze af. Uh. Ja, die 82%, dat komt inderdaad uit een uh, onderzoek van uh, netwerk Media Wijsheid die uh, houden zich heel erg met mediawijsheid... Het onder te, dat thema bezig. En die hadden daar dit jaar over sociale media... en omgangsvormen een onderzoek gedaan. Dat is uh, heel erg uh, hoog, 82 procent. Uh, zowel jong als oud, die dat dus vindt. Dat die, uh, dat die omgangsvormen eigenlijk wel beter kunnen. Wat denk ik best... Uh, ja... Logisch en te begrijpen als je af en toe ziet hoe het uh, op de sociale media gaat. Uh, mensen zijn nogal snel van uh, een eerste beste reactie gelijk maar plaatsen. Ja. Uh, en ja, denken niet zo na over de gevolgen daarover. En ja, wij zagen in een eigen onderzoek dat, dat, dat ook gewoon als er veel negativiteit heerst, uh, dat dan ouderen ook echt wel afhaken. Dus dat een deel van de mensen die een, een sociaal mediakanaal. Had gebruikt, of dat nou Twitter was of Facebook of iets, uh, ja, of dat er ne veel negativiteit daar was, dat dan, uh, ja, zeiden van nou, laat maar, daar hebben we geen zin in. Dus uh, ja, het is echt een, een, een uh, uh, wel een ding dat, dat mensen, als dat te veel negativiteit is, dat dan ze zeker niet voor ouderen, maar dat zal misschien ook voor jongeren, maar dat durf ik dus niet helemaal te zeggen, uiteindelijk gaan afhaken. Mm -hmm. zijn, en dat is zonde natuurlijk, want op zich biedt het hele mooie kans, uh, sociale media. Ja, nu uh, is er uh, in, in de uh, Mediawijsheid hè, een nieuw thema gekomen voor dit jaar. En dat is uh, Samen Sociaal Online. Doen jullie daaraan mee? Ja, ja we zijn dus aangehaakt, uh, als we jou doen, met hun veel dingen samen. Uh, en wij zijn daarop aangehaakt omdat we dit ook een belangrijk thema vinden en wij daar zelf ook altijd al veel aandacht aan besteden dus ja, als dan weer even een week zo heel veel in de aandacht is is het logisch dat wij daar ook even uh, extra weer aandacht uh, aan besteden dus uh, ja, daar, daar doen we veel mee we werken ook bijvoorbeeld samen met uh, workshops uh, over de, dit soort onderwerpen die mediawijsheid bijvoorbeeld organiseert dus uh, mm -hmm. ja, dat speelt, speelt zeker ook onder ouderen en uh, ook die hebben daar uh, behoefte aan ja dan heb ik een aantal van die websites bezocht... en één daarvan is de seniorenwebartikel... Wees verstandig op sociale media. Ja. Kunt u daar wat over vertellen? Um, ja, ja we, we noemen het een mooi woord netiketten. Een beetje het ja. etiketten op internet. Want uh, <laughs> ja, in de gewone normale wereld heeft iedereen een soort etiketten... van wat je wel en niet zegt en doet. Ja, gewoon het gedrag in het echte leven... ...en online, via sociale media voelt men zich toch vaak wat anoniemer... ja, mensen gaan daar dingen doen die ze in het echte leven niet zouden doen... ...dus er zullen daar ook gedragsregels natuurlijk zijn... ...en dingen die je daar eigenlijk beter niet of wel kan doen... ...dus daar hebben wij tips over geschreven... ...en daar, ja, daar uh, uh, helpen we mensen dan bij... In als tijdschrift hebben we daar bijvoorbeeld natuurlijk ook een artikel over geschreven... ...en ook mensen geïnterviewd... ...maar ook hier op het internet, uh, op seniorweb.nl hebben we daar ook een artikel over... Ja, daar staan tips in. van Eigenlijk heel basis gedragen. Gewoon netjes zoals je in het echte leven ook doet. Zet geen opmerkingen over mensen neer die, mm -hmm. ja, die negatief zijn. Want je weet niet wat daarmee gebeurt. Het, uh, het kan ook best zijn. Ja, heel veel mensen <coughs> kunnen dat zien. En mensen kunnen daarop gaan reageren. En op een gegeven moment krijg je misschien uh, uh, een hele ruzie over iets... wat misschien eigenlijk alleen maar een eerste opwelling is geweest. Om even iets, uh, iets stoms te plaatsen. En dat is natuurlijk uh, heel vervelend. En dingen gaan ook op internet soms niet snel weg. Dus als je ja, een foto plaatst zonder toestemming bijvoorbeeld, is niet handig. Uh, dat kan al heel snel gedeeld worden. En ja dan kan je het zelf willen verwijderen. Omdat je zegt: Oh, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik haal hem weer weg. Maar, dat, maar dan is dan het al gebeurd. Wel, ja, dan is het al gebeurd. Dan, dan staat het al ergens op internet. En heeft iemand dan het dan misschien alweer gedeeld of eraf gehaald. Ja, dus dan weet je nooit meer wat er gebeurt. En kan je er niks meer aan doen. Dus ja, denk vooral ook even. Nou, bijvoorbeeld, en doe niet zomaar iets in een, in een opwelling. Mm -hmm. uh, ja, dat, is, dat zijn uh, wel belangrijke regels. Ja, dat zijn de, de sociale uh, regels en omgangsvormen in, uh, in, in, in de sociale wereld, hè, de media. Ja. Um, wat er ook uh, redelijk gaande is, is uh, via e-mails uh, mensen benaderen, en uh, ook vooral ouderen die dan uh, gepoogd worden... hun pasjes en andere gegevens uh, over te brengen. De, de, de fraude in het internet. Doet u daar wat mee? Ja, heel vervelend. De phishing is uh, natuurlijk een groot probleem. Uh, en het blijft maar... het staat al jaren. En het, uh, ja, het verdwijnt helaas ook nog steeds uh, niet. Uh, ja, daar doen we zeker veel mee. Het is een, een, een probleem... Ja, waar je natuurlijk ook jong en oud tegen aanloopt. Maar op een of andere manier ook heel veel ouderen Omdat uh, het slachtoffer van worden. Ook omdat... Ja, Misschien degenen die de, uh, de intentie hebben, de criminelen, zeg maar, denken van oh ouderen trappen misschien wat sneller in, omdat die wat minder handig met internet nog zijn. Dus er wordt uh, veel uh, spam en phishing, mails en zo allemaal verstuurd. Daar geven wij heel veel tips op onze website over. Uh, en we hebben bijvoorbeeld elke vrijdag. Uh, Posten wij wat de belangrijkste phishing mail van die week is? Is het uh, dit, deze week SIGO? Is of het juist, juist de overheid of een bepaalde bank die uh, heel erg rondgaat? Wat dus nep is, maar waar, wat dus heel veel mensen krijgen. En voor de belangrijkste waarschuwen we dan vrijdag. En we hebben zelf bijvoorbeeld voor onze leden een phishing checker als mensen mailtjes krijgen twijfelen of is dit wel echt. Dan kan je natuurlijk altijd met de organisatie bellen van wie het is. Altijd van je bank, bel gewoon je bank. Maar ja, mensen kunnen het ook naar ons sturen... en dan bekijken wij of het echt is... en dan krijgen ze een reactie terug. Nou, dit is uh, te vertrouwen, dit is echt of, of dit uh, ja. weggooien. Ja. Ja, kortom, daar is ook ondersteuning voor. Nou, um, Seniorenweb.nl is dus ja. de, de website waar je um, uh, kan kijken. U ja. zegt net, je moet lid worden... Um. Ja, we hebben heel veel informatie natuurlijk gratis op onze website... omdat we gewoon voor iedereen uh, toegankelijk willen zijn. Dus op de website is heel veel uh, tips en zo zijn... gewoon voor iedereen uh, te vinden en te ja. lezen. Wilt u, willen mensen wat meer ondersteuning hebben... in de vorm van uh, een cursus of inderdaad die vision checker die ik net zei... of uh, ze willen uh, ja, ons blad krijgen, dat, dat soort zaken... dan uh, kunnen mensen lid worden... En dat kunnen ze ook op de website vinden natuurlijk. Dat uh, kost 35 euro per jaar. En dan kunnen ze ja, eigenlijk onbeperkt van al onze diensten gebruik maken. En een belangrijke dienst is ook uh, onze computerhulp. Loop mm -hmm. je computer vast of, of je smartphone of snap je even iets niet hoe het precies moet. op je, op je tablet, het kan allemaal. Uh, dat soort vragen uh, ja, dat kunt u dan bij ons uh, stellen. Ja, Het heeft dus twee kanten. Je hebt een, een, een kant die gewoon open is voor iedereen en je hebt een ja. lidkant. En de leslocaties bijvoorbeeld in de buurt zijn vaak ook gewoon allemaal uh, um, gratis toegankelijk uh, voor leden en niet-leden. Dus de, die hebben, behalve als je misschien een hele uitgebreide cursus gaat volgen, maar de inloop of uurtjes die ze hebben om even een vraag te stellen uh, met je praat. Die zijn ook altijd voor iedereen toegankelijk. Ik had gezien dat ook voor mm -hmm. een locatie uh, ja? heeft, jawel. <laughs> ja. um, het pluspunt ik zal u meer zeggen dan mij. Ik kom wel eens in Zandvoort. Maar, uh, pluspunt is een, is een, uh, een welbekende sociale speler in Zandvoort. Ja, ja we zitten vaak in locaties. Soms hebben we echt een eigen locatie. Onze, onze ledlocaties zoals we het dan noemen. Maar het kan ook in een locatie van een welzijnsorganisatie of een bank of een bibliotheek uh, zitten. In dit geval dan dus. Uh, ja, in de pluspunt uh, zijn we te vinden ook. Daar kunnen mensen altijd naar binnen lopen. En dan nou ja, kijk je even op onze website zenuweb.nl maken is natuurlijk uh, ook een goed uh, idee. Nou, um, ik denk dat wij een aantal uh, dingen besproken hebben. Jullie zijn uh, zonder winstopmerking inderdaad al heel lang ja. actief. 150.000 leden en 3.000 vrijwilligers. Nou, dat is ook wel wat. Ja, ja. we zijn wel uh, blij mee en uh, dat we zoveel mensen hebben die ons uh, ondersteunen. De vrijwilligers, uh, ja, zonder hen zouden we ook niet kunnen. Nee, die treft jullie nee. ook in het uh, pluspunt aan. Ik zou uh, tegen de senioren zeggen, kijk eens op seniorenweb.nl. En loop anders een keer binnen bij uh, Pluspunt als de senioren daar uh, seniorenweb aanwezig is. Ja, ja. Mevrouw ja, Van As, mag ik u klaar. hartelijk danken voor dit interview en u een prettige weekend toewensen. Dat zelf dan. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt. Welkom Dag. aan de Noordzeekust. Goedemorgen Zandvoort.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 We hebben natuurlijk een uh, kanaal van de agenda. Dus we gaan er wat punten uithalen. En Cor houdt de tijd bij, anders uh, gaan we er overheen. Uh, november, cultuurmaand. Kijk voor de informatie uh, op de website van het Zandvoort Museum of Cultuur Zandvoort. Want er gaan een aantal dingen door en er gaan een aantal dingen niet door. Tot 31 december kunt u in het beneden gedeelte nog kijken naar, uh, van het Raadhuis naar de race tentoonstelling en naar de collectie van Jelle Atema... over de geluidsdragers die allemaal zonder spanning werken. 20 en 21 november, dat is dus dit weekend... is het theater Fem en Daan draaien door in het Pop-Up Museum aan het Raadhuis. De aanvang is twee uur en om drie uur. En de voorstelling duurt een uur. Ook vandaag is er een uh, workshop drummen met plastic in de bibliotheek. Deze activiteiten zijn eigenlijk van kinderen tot zes van 6 tot 12 jaar. Aanvang is 2 uur en het duurt tot half 4. 21 november kan je nog steeds uh, kijken... in het Zandvoort Museum over de tentoonstelling Jan Lammers. Er is ook een lezing afsluitend aan deze tentoonstelling. Uh, de lezing duurt ongeveer 2 uh, uur. Informeer of je je moet opgeven. Anders uh, kom je er misschien niet in, in deze coronatijd. 21 november is er in Theater de Krocht... een voorstelling van Toko Drama... die maar liefst 2... Uh, Il Genia. Cor, wat is dat? Kort blijf stil. In ieder geval, in twee uur uh, begint dat in de krocht. En op 23 en 30 november is er in Pluspunt een cursus WhatsApp voor Android-telefoons. Uh, kosten zijn 22 euro en daar moet je je wel voor opgeven. 023 574 0330. 26 november, dat is op de vrijdag, begint de tentoonstelling in het Zandvoort Museum. Uh, over verzamelingen, Zandvoortse verzamelingen. De opening is om 4 uur s middags. Dan gaan we richting uh, december. 4 december is er weer een rondleiding door het Oude Centrum van Zandvoort. Deze rondleiding is iedere maand op de eerste zaterdag van de maand. En die aanvang is 2 uur s middags en verzamelen bij uh, Zandvoorts Museum. Het Juts Museum aan het strand in het gebouw de Rotonde aan de Strandweg is iedere en zondag weer open van 12 tot 4 uur s middags. En dan nog een leuke in Overveen. De volkssterrenwacht in Overveen is iedere vrijdagavond geopend voor het publiek. Van 8 tot 11 uur s avonds. En dat is de eerste zaterdag van de maand. Goed, dan zijn we er uh, wel weer zo'n beetje doorheen. Het was weer een volle uitzending met aardige onderwerpen. Uh, die zijn allemaal weer bij elkaar gesprokkeld door de redactie Gert van Kuikwaar voor dank. De jingles en de uitgezochte muziek. Koor waarvoor dank. En ook de techniek. Mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie allemaal een prettig weekend. En tot volgende week. Voto, il vuoto daglielo indietro a lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Ah, ah, ah, a far l'amore comincia tu, ah, ah, ah, ah, a far l'amore comincia tu, e se si attacca col sentimento portalo in fondo ad un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia mi scoppia, scoppia, scoppia mi scoppia il cuore, scoppia, scoppia e vi scopp... scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. stop scoppia, mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia Skopje, Skopje, Skopje, Skopje,